Ronald, wat denk jij? Ja, dat vind ik altijd moeilijk voorspelbaar, helemaal. <laughs> nu de top 2000 vooraf niet meer bekend is. Gert, daardoor hebben ze een beetje geheimzinnig over gedaan. Dat snap ik ook wel, met alle ja. concurrentie die ze nu hebben. Maar, ja. uh, maar jij moet gewoon ja, stemmen volgend jaar. Ja, dat moet ik dat moet eerlijk zeggen dat ik dat niet gedaan heb. Nee, Kijk, daar heb je het al. Hè. Ik ook niet. Daar komt nee. het ook van. <laughs> <Ik> <laughs> hey, goedemorgen, Ronald. Uh, goedemorgen. Ondanks het feit dat uh, alles op slot zit en er eigenlijk ook geen wandelingen zijn op dit moment van de IVM. Hebben jullie wel mooie voornemens voor binnenkort? En, ja. Uh, vertel daar eens over. Er zijn twee ja, mooie ik, wandelingen. Ja, ik had ook al, uh, natuurlijk al eerder tegen jou gezegd, Gert, in de voorbereiding hiervoor... dat we het toch verstandig vinden om het een en ander te noemen. Um, tot uh, 14 januari hebben we sowieso geen excursies door het uh, coronabeleid... Maar op 16 en 23 januari hebben we ze nog wel in de aanbieding. En dat is natuurlijk afhankelijk van wat het kabinet gaat beslissen. Maar je kan je wel opgeven. Uh, en dat is wel verstandig als je interesse hebt om dat te doen. Omdat we met kleine groepjes dan weggaan. Um, we hebben op 16 januari hebben we een hele bijzondere, die doen we niet zo vaak... Dat is een excursie in Zandpoort-Zuid. Dat is een excursie door Bosbeek en het oude landgoed Spaanberg. En dat is met name bijzonder vanwege het landschap. Um, dat heeft te maken met dat het op een overgang van een oude strandwal naar een strandvlakte gaat. He, dat, is, uh, ex, uh, uh, dat, is, dat dateert eigenlijk nog vanuit de laatste ijstijd. Daar, daar kan de gids... Heel mooi uitleggen hoe die strandwallen en strandvlaktes uh, ontstaan zijn. Je moet je voorstellen dat Heemsteden en Haarlem en zo, hè, die, die hebben dat uh, oude landschap. Dat lag dus nog achter uh, wat we nu uh, de duinen uh, hebben. Uh, en daar is heel veel over te vertellen. Um, dus je krijgt de geschiedenis hoe dat uh, en, zeg maar, na de ijstijd uh, ontstaan is. Het uh, geeft een enorme variatie aan uh, natuur, uh, die strandwallen en die strandvlaktes. En uh, we vertellen natuurlijk ook het een en ander over de historie. Uh, omdat dat ook het gebied was waar met name een aantal blekerijen uh, zaten... die zich in de 16e eeuw daar gevestigd hebben. Uh, en we gaan nog eventjes uh, met elkaar het landgoed Spaanberg uh, bezoeken. Dat is een uh, bosachtig gebied uh, en daar is ook heel veel van te vertellen. Mm -hmm. Nou, we vertellen... Vertrekken, eh, dat is nog een keer, het is 16 januari, een vertrekken om 1 uur vanaf restaurant Bosbeek, dat is aan de Wusterlaan in Sandpoort 7375. Dat kan niet missen, het is een bekend restaurant en het is een chalet, dus het is echt bij het chalet is het te verzamelen. En eh, aanmelden is verplicht en dat kan via de mail bij Erik met een C van Bakel met 1A. Apenstaartjehetnet.nl Dus Erik met een C van Bakel, apenstaartjehetnet.nl En net hoeveel Om... mensen doen jullie die wandeling? Nou, ik denk in principe waren we uitgegaan van twee gidsen. En dan mogen er tien per gids, uh, mogen er maximaal mee. Dus dat hangt een beetje af van het aantal aanmeldingen. Hè. Hebben we er meer dan tien? Dan uh, schakelen we naar een tweede gids, en mm -hmm. schakelen we in. Maar het gaat hard, hè? want we hebben dus al uh, een uh, heel aantal uh, inschrijvingen voor deze excursie. Ja. Dus ja. denk je dat het leuk is? Ja, gewoon even opgeven met het risico dat het uh, door het kabinetsbeleid niet doorgaat. Ja. Maar voor hetzelfde geld mag het wel, want het is natuurlijk buiten. Dus, uh... Ja, ik snap het niet helemaal, want het is buiten. Je kunt de ja. groepen ook kleiner maken. Thuis mag ik, geloof ik uh, als ik een familie heb van zes man, mag ik twaalf man hebben of zo. Maar waarom kun je niet een wandeling doen met, uh, met zes man? Ja, dat zou kunnen. Alleen, wij zijn natuurlijk wel een landelijke grote ja. organisatie, Gert. En ja, wij ja, ja, hebben wel afgesproken ja. dat wij ons aan het kabinetsbeleid ja, uh, ja, uh, ja, houden. He, maar ja, ik denk dat het risico met een klein groepje buiten als je afstand houdt uh, niet zo groot is. Nee, maar, maar het gaat niet ja. alleen om de uh, risico's. Het gaat ook om de verplaatsingen. Ja. We gaan ja. de mensen daar naartoe. En dat is het grote probleem. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, alleen ja. Van, dus, uh. Maar goed, het is wel ja. aan te raden om nu vast op te geven. Dan heb je ja. de meeste kans om mee te doen als het ja. doorgaat allemaal. Maar je had Klopt. nog een tweede wandeling dichtbij. Ik is nog een tweede. Die is op zondag 23 januari. Dat is ook een leuke. Dat is een hele andere. Die vindt plaats in de Amsterdamse waterleidingduinen. Uh, ook onder voorbehoud. Uh, en dan gaan we uh, kijken naar uh, wintergasten. Dat zijn met name vogels... Uh, en je moet je voorstellen dat die Amsterdamse waterleidingduinen. Ja, nu vriest het niet, maar ook als het vriest, er zitten heel veel waterpartijen uh, daar natuurlijk in die duinen. En die vogels zoeken die beschutting op van dat water. En omdat de, uh, er ook wat stroming in zit, is, het, uh, is dat water vaak nog ijsvrij. Dus het is al jaar na jaar na jaar is dat een, een goede plaats voor wintergasten. En dan moet je denken aan allerlei eendensoorten. De brilduiker, die staat ook met een mooie foto op onze site. Het is een bekende eendensoort, een hele bijzondere eend. Middels de zaagbekken. Tafel eendjes, maar ook wilde zwanen. Dat is wat anders dan de knobbelzwanen die wij altijd zien. Daar gaat onze gids Andries Mok mee. Uh, en um, ja, die weet heel veel van die wintergasten te vertellen. Dus um, ja. ja, ik denk dat het een hele leuke excursie is. Zeker. Aanmelden bij Andries gaat op andriesmok, M-O-K. Dus andriesmok, apenstaartje, gmail.com. Maar je kunt ook en, gewoon naar de IVN-website gaan, of niet? Je kan ook naar de IVN-website gaan. En uh, die begint om half elf, Gert, die wandeling. Dus uh, nou ja. 23 januari bij de ingang van de oase. Ik zat hier vanochtend al om half negen, dus die tijd is voor mij geen probleem. Nee, <lacht> nou, het is leuk om mee te gaan. Ja, hij zat ja. er maar, hij was nog niet aanwezig. Ik was geestelijk niet aanwezig. Nee. <lacht> maar het, het ging erom dat het verstandig is om je wel op te geven, want het zijn populaire wandelingen. Ja. En stel je voor dat het doorgaat, en daar ga ik zelf wel vanuit, dan heb je in ieder geval een plekje. Dan ben je binnen, ja. Zo is het ja. dat. Ja. ja. Oké, okay, nou, we spreken elkaar in het nieuwe jaar ongetwijfeld als vaker. Met ja, dit soort zeker, mooie ja. uitjes. Ja, en, nou, uh, Dan wens ik jullie succes uh, ja. met het programma en een uh, fijne jaarwisseling. Ja, jij ook. Namens okay. ons hele team bedankt en tot de Joen. volgende keer. Dag Ronald. Ja, tot de volgende keer. Dag.